De harde wind heeft in het westen van Nederland tot honderden schademeldingen bij de brandweer geleid. De schade werd vooral veroorzaakt door bomen die omvielen op auto's en wegen. De afslag Zaandam op de A7 was tijdelijk afgesloten omdat er een boom dreigde om te vallen. Ook is er veel schade door afgewaaide takken en dakpannen. In Amsterdam viel een boom op een woonboot aan de Prinsengracht. In Rotterdam viel de schade mee. Voor zover bekend zijn nergens mensen gewond geraakt. De Belgische koning Albert heeft de onderhandelaars in de kabinetsformatie opgeroepen meer haast te maken. De formatie duurt nu al 15 maanden en zit nog steeds vast op de kwestie Brussel-Halle-Vilvoorde. Dat is een tweetalig kiesdistrict waarvan de Vlamingen willen dat het wordt gesplitst. Steeds meer Franstalige Belgen gaan in de Vlaamse dorpen rond Brussel wonen... maar stemmen bij verkiezingen nog steeds op Franstalige politici. Bij splitsing van het kiesdistrict kan dat niet meer. Er zit nog wel wat beweging in de onderhandelingen... maar koning Albert vindt dat het te langzaam gaat. Hij wil dat de kwestie snel wordt opgelost... zodat de formatie verder kan met sociaal-economische onderwerpen. Bank of America schrapt de komende jaren 30.000 banen. Dat is ongeveer 10% van het personeelsbestand. Economen hadden rekening gehouden met nog meer ontslagen, namelijk 40.000. Met de inkrimping hoopt de grootste bank van de Verenigde Staten... zo'n 5 miljard dollar per jaar te bezuinigen... De aandelen van Bank of America zijn het afgelopen jaar al meer dan de helft in waarde gedaald. Op Wall Street is de Dow Jones-index toch nog in de plus gesloten. De beurs stond de hele dag op verlies, maar sloot 0,6 hoger. In het laatste uur veerde de handel zonder duidelijke oorzaak op. Eerder op de dag waren de beurzen in Europa lager gesloten. De AIX verloor 2,8 Londen 1,6 en Parijs zakte met ruim 4 procent. Het gezag van de Nationale Overgangsraad in Libië is nu ook erkend door China. Daarmee is het land het laatste permanente lid van de VN-veiligheidsraad dat het nieuwe bewind erkent. In een verklaring zegt een regeringswoordvoerder dat China de keus van het Libische volk respecteert. China is een belangrijke investeerder in Libië. Tot in juli voerde het land nog onderhandelingen om wapens te leveren aan het regime van Gaddafi. Verder stond Peking zeer kritisch tegenover de NAVO-bombardementen op Libische doelen. Het nieuwe bewind in Libië is nog niet erkend... door onder meer Zuid-Afrika, India en Brazilië. In Groesbeek zijn de stoffelijke resten ontdekt... van twee Amerikaanse militairen uit de Tweede Wereldoorlog. De graven werden gevonden op een akker. De Koninklijke Landmacht heeft de stoffelijke resten geborgen... Wie de twee militairen zijn, is nog niet bekend. Onderzoek in een laboratorium moet er duidelijkheid over geven. Mogelijk zaten ze bij de 82e Amerikaanse Airborne Divisie. Die landde in september 1944 bij Groesbeek. De divisie deed mee aan de operatie Market Garden... waarmee de geallieerden de oorlog nog in 1944 wilden beëindigen. In Italië zijn bij een ontploffing in een vuurwerkfabriek zes doden gevallen. Dat zou zijn gebeurd toen er vuurwerkbestellingen werden klaargemaakt. De fabriek staat in een afgelegen gebied bij de plaats Arpino, zo'n 100 kilometer ten zuidoosten van Rome. Onder de zes doden zijn de eigenaar en zijn twee zoons. In 1994 ontplofte in een andere Italiaanse plaats ook een vuurwerkfabriek van deze eigenaar. En daarbij vielen toen vijf doden. Astronomen hebben 50 nieuwe planeten buiten ons zonnestelsel ontdekt. 16 van deze zogeheten exoplaneten hebben een samenstelling die op de aarde lijkt. Eén daarvan cirkelt rond zijn ster in de zogeheten leefbare zone, wat betekent dat er leven mogelijk is. De planeten zijn ontdekt met een extreem gevoelig meetapparaat van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht in Chili. De apparatuur om exoplaneten te ontdekken wordt steeds nauwkeuriger. Astronomen hopen. Astronomen hopen binnen afzienbare tijd in staat te zijn om tekenen van leven te zien bij exoplaneten, zoals de aanwezigheid van zuurstof. Inmiddels zijn er zo'n 600 planeten buiten ons zonnestelsel ontdekt. Het weer, vannacht wolkenvelden, enkele opklaringen en een stevige zuidwestenwind, minimaal rond 13 graden. Morgen nog steeds winderig, verder wisselend bewolkt met in de middag en avond enkele buien. Middagtemperatuur rond 18 graden en de dagen daarna iets droger. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten... van Radio en TV, de krant van morgen, Den Haag vandaag... en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden, binnen zit Eva Jinek. Goedenavond. De follow-up, dat is journalistiek jargon... voor het antwoord op de vraag hoe zou het toch afgelopen zijn... met die en die die toen ooit in het nieuws was. Vaak sneuvelen de follow-ups in de waan van de dag... Maar vandaag werd die vraag beantwoord over de jongens uit Ede... die destijds, tien jaar geleden, feestvierden op straat... na de aanslagen van 9-11. Het is niet goed met ze afgelopen. Projecten, geld, kamerleden, academici... ongetwijfeld allemaal vol van de beste bedoelingen... trokken door hun buurt. Niets heeft geholpen, vertelt de leraar die ze het beste kende. Soms is de follow-up niet je gedroomde happy end. Well, Bohemoth calls it his own While the one is low. They both go out to play On that cold and rainy day And Bohemoth sings us his song While the one is along. But in the glory of this spring You can hear Bahamut van Hazmat Modin. Dames en heren, goedenavond en welkom bij het Oog op Morgen. Er komt geen eind aan het koortsachtig overleg van FNV-bondgenoten... over onze pensioenen. Sinds twee uur vanmiddag zitten de vakbonden om de tafel. Ze zijn ernstig verdeeld. Komen ze er vanavond nog uit of überhaupt? En wat betekent dat voor ons befaamde poldermodel? We bespreken het met Sjaak van der Velde, directeur van het wetenschappelijk bureau van de SP. En onze huiseconom Jaap Koelewijn is er gelukkig ook weer vanavond. Met hem buigen we ons over de voortdurende Griekse tragedie... maar ook over de uitgelekte Prinsjesdagcijfers. En wat voor effect heeft de eurocrisis op de sfeer... binnen de Europese Commissie? We vragen het aan eurocommissaris Nelly Kroes. Als het macro- en micro-economisch geweld... ons allemaal te veel dreigt te worden... kunnen we nog altijd doen wat Henk de Velde heeft gedaan eindeloos de wereld rondzeiden, Hoewel, eindeloos, hij is terug en bij ons vanavond. En voordat we naar het nieuwsoverzicht gaan en de kranten... gaan we even snel naar Marcella Mesker, want zij volgt de US Open France. Ja, en de eerste set is al gespeeld hoor. Want uh, na een uh, aanvankelijk nerveuze start en een 2-0 achterstand... wint Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld, de eerste set met 6-2. Hij maakt dus na die 2-0 achterstand zes games op rij. Hij dicteert, hij wisselt af, speelt dropshots... en hij laat Nadal vervolgens kansloos. Een uh, uitstekende start dus voor Novak Djokovic. 6-2 voor hem. Dankjewel je Marcella. We komen straks bij je terug... Nu eerst het belangrijkste nieuws van vandaag en de kranten dus van morgen. Maandag 12 september. Een muzikaal intermezzo van de 50-plus-partij in Amsterdam... want daar buigt de FNV zich nog steeds over de pensioenen. Ligt het akkoord van Agnes Jongieris in de prullenbak... of is er ruimte voor aanpassing? Peter van der Meerschout, jij ligt nog voor de deur als het goed is. <laughs> ja, nou, ik sta nu te kijken naar een betonnen Je gaat straks trap. straks liggen, hier. denk ik. Ik ga straks liggen, ja. Nee, ik sta nu nog te kijken naar een betonnen trap... waar um, als het mee zit binnen toch, nou ja, laten we zeggen nu en een uur. Laten we het hopen nog hier tijdens het oog. De mensen naar beneden komen, maar van buitenaf is alleen maar door de vitrage op de eerste etage een schimmenspel te zien. Die voorzitters van de 19 FNV-bonden praten dus inderdaad sinds vanmiddag twee uur over het pensioenakkoord. Drie liggen er dwars. En de grootste FNV-bondgenote zegt eigenlijk keihard nee en stuurt aan op opnieuw onderhandelen met werkgevers en kabinet. Ja, daarmee zet FNV-bondgenoten de interne verhoudingen ook zwaar onder druk. Nou, dat leidt dus tot lang vergaderen, er is veel geschorst. En voorlopig weten we hier nog niet of dat er inderdaad een akkoord ligt... en of dat ze allemaal nog op één rij en op één lijn zitten. Durf je met zo weinig kennis een voorspelling te maken van hoe dit uiteindelijk af gaat lopen? Nou, nou uh, uh, eigenlijk niet. We, bedoel, er staat zo ontzettend veel op het spel. Het, het, het, het lijkt nu gewoon te gaan tussen uh, de personen, tussen uh, Agnes Jongerius en um, uh, haar manier en haar leiderschap om um, ja, Henk van der Kolk van FFV Bondgenoten... Gewoon toch op je binnenboord te houden. Maar die gingen echt vanmiddag gewoon met een gestrekt been in. Nee, is nee. Wij zijn tegen het pensioenakkoord. En die andere twee bonden die tegen zijn: Bouw en Afacabo. Die hebben gezegd nee, tenzij. Laten maar wat kleine aanpassingen gebeuren. Weet je, en als die verhoudingen dan zo scherp uit elkaar liggen, ja, dan vraagt het echt heel veel stuurmanskunst. Zeker ook van bondgenoten straks, als die hiermee akkoord gaan. Om van dat geharnaste standpunt wat ze hebben. Het is een casino pensioen. Er wordt met uw pensioen gegokt om dan weer te kunnen zeggen, nee, dit is toch een goed akkoord. Ja, we doen het dat toch een vraagt mee. even wat, ja, precies. Peter van der Meerschout, dank je wel. En als er nog uh, nieuws is, dan horen we jou straks wel. Het is krap een week voor Prinsjesdag en de cijfers liggen alweer op straat. En die voorspellen weinig goed. We kunnen wat dat betreft onze borst weer nat maken. Want wat vooral zorgen baart is dat de economische groeiverwachting... in korte tijd, in drie maanden zo, ontzettend verslechterd is. De economische groei stagneert. Iedereen gaat erop achteruit en de werkloosheid stijgt. Het kabinet zou wel moeten bezuinigen. De oppositie was er natuurlijk als eerste bij met de reacties. Zorgelijk dat de economie terugloopt. En ik uh, ben ook benieuwd hoe dat het kabinet zich eraan gaat doen om uh, daar weer wat, om dat te verbeteren. En daarom roep ik het kabinet ook op. Ik ga nu die structurele hervormingen doen. Waardoor we met z'n allen weer meer gaan verdienen. En wat ik het interessante vind is dat je wereldwijd ook eigenlijk hoort... dat mensen die er goed voor staan bereid zijn om bij te dragen. Het zou mooi zijn als het kabinet dat in Nederland ook weet aan te boren. Rutte sluit extra bezuinigingen niet uit, maar Wilders wil niet dat die er komen. Brandwondencentra zien steeds meer mensen binnenkomen met wonden door brandgel bioethanol. De gel wordt vooral gebruikt voor nephaarden en sfeerlichten. Het lijkt veiliger dan bijvoorbeeld spiritus, maar dat is dus niet waar. Het probleem met de gel is dat het blijft plakken en dat ook de kleding in brand vliegt. En als dat plaatsvindt, dan worden de letsels vele malen ernstiger. De Brandwondenstichting vindt een verbod van de gel te ver gaan... maar wil wel waarschuwen om deze situatie te voorkomen. Er stond een klein sfeerbakje wat gevuld werd. En toen was er een knal, een explosie en een vuurflits. En ik stond geheel in de brand. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dan heeft mijn collega Trudy Vendrich alvast de kranten van morgen voor ons gelezen. SPIT meldt dat advocaat Geert-Jan Knoops opnieuw onderzoek gaat doen... naar DNA-bewijs in onder meer de Deventer-moordzaak. Die gaat over de weduwe Witteberg, die naar huis in Deventer werd vermoord. Haar accountant Ernst Lauwers werd na geruchtmakende rechtszaken... daarvoor veroordeeld. Afgelopen weekend werd via de Telegraaf bekend... dat het Nederlands Forensisch Instituut de afgelopen jaren... honderden fouten heeft gemaakt... Knoops wil vooral duidelijkheid over het gevaar van besmetting van DNA-profielen. Sporen die waren gevonden op de plaats van het misdrijf... werden soms samen bewaard met het controlemateriaal. Dat controlemateriaal kan bijvoorbeeld een tandenborstel van een verdachte zijn. Want daarop zit zeker zijn DNA. Als het tandenborstel-DNA in contact komt met het misdrijf-DNA... ontstaat een spoor dat niet meer kan worden gebruikt als bewijs. De Surinaamse president Boutersen had tot vijf jaar geleden nog innige banden met een grote transporteur van drugs in Zuid-Amerika. Deze drugsbaas, Eduardo Beltran, was volgens Amerika een belangrijke tussenpersoon bij de smokkel van cocaïne uit onder meer Colombia. Dit blijkt uit een geheim diplomatiek bericht uit juni 2006 van de Amerikaanse ambassade in Paramaribo, schrijft de Volkskrant. Het stuk is onlangs door Wikileaks gepubliceerd. De krant ziet daarin een nieuwe aanwijzing dat Bouterse na zijn Nederlandse drugsveroordeling in 2000 mogelijk gewoon doorging met de handel in cocaïne. De kogel is door de kerk. Muzikanten krijgen twintig jaar langer royalties over hun muziek. De richtlijn werd vandaag door de Europese ministers bekrachtigd en dat is te lezen in het Nederlands Dagblad. De muziekindustrie en sommige artiesten, onder wie Cliff Richard, hebben daar stevig voor gelobbyd. De nieuwe regeling komt erop neer dat een uitvoerder van muziek... gedurende 70 jaar na de eerste opname recht heeft op een vergoeding... telkens als zijn of haar nummer wordt gespeeld. Nu is dat nog 50 jaar. Volgens voorstanders kunnen hardwerkende maar minder bekende artiesten... nu een behoorlijke oude dag krijgen. Maar critici zeggen dat vooral de muziekindustrie van de richtlijn... zal profiteren. Want de meeste muziekvertolkers dragen de rechten over aan platenproducenten. Kritiek komt er ook van consumentenorganisaties. Want die zijn bang dat de bang dat de koper van de muziek de kost moet betalen. Natuurbeheer door boeren heeft geen enkele zin. Staatssecretaris Bleker geeft jaarlijks 70 miljoen euro subsidie aan natuurboeren... maar drie hoogleraren zeggen in trouw dat natuurbeheer op deze manier geen zin heeft. Het heeft volgens hen alleen zin als minimaal 5 van het boerenland... uit natuurlijke elementen als houtwallen, akkerranden en slootkanten bestaat. In Nederland is dat door de intensieve landbouw nog maar 2 de hoogleraren wijzen er verder op dat agrarisch natuurbeheer... zes keer zo duur is als het beheer door grote organisaties... als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Het Nederlandse middelbare onderwijs moet digitaal, schrijft de pers. Dus worden er laptops aangeschaft. Zo'n elf jaar geleden wees internationaal onderzoek uit... dat leerlingen met een laptop meer tijd besteden aan huiswerk... meer schrijven, meer samenwerken en kritischer nadenken. Maar in Amerika beginnen scholen daarvan terug te komen, schrijft de pers. Na zeven jaar was er volgens een Amerikaanse rector geen enkel bewijs dat laptops een positieve impact hebben. De druppel die de Amerikaanse emmer deed overlopen waren de sociale media. Alleen al het onder lestijd chatten, facebooken en spelletjes spelen was voor scholen een reden om de laptop de klas uit te doen en hem alleen te gebruiken bij opdrachten. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ah. There yeah, we go. Love will find a way, Gardu -Noor. De verhouding tussen de 19 zelfstandige FNV-bonden is op zijn zachtst gezegd problematisch. Vanaf vanmiddag twee uur zijn ze met elkaar in gesprek over de toekomst van onze pensioenen. En hier in de studio is onze oog-econom van de maand, professor Jaap Koelewijn van de Universiteit Nijrode. Goedenavond. Gaan ze eruit komen, denkt u? Ik weet het niet. Um, als ze er niet uitkomen, dan hebben we een heel groot probleem. Want het moet het pensioenakkoord worden opengebroken. Met veel pijn en moeite is dat tot stand gekomen. Uh, het zal ook de interne verdeeldheid van de FNV heel sterk vergroten. Het zou zomaar kunnen dat de positie van Agnes Jongerius ter discussie komt. Dus ik hoop dat ze eruit komen. Het pensioenakkoord op zichzelf ben ik niet onverdeeld gunstig over. Er zitten best een paar grote negatieve dingen aan, maar dat gaan we zo over hebben. Het zal ons nachtwerk kunnen worden. Nachtwerk. Misschien maar die is zo nog... bijna, we hebben nog een half uurtje. Ja, daarom. Ja. Hopelijk nog voor het uh, einde van het oog. Ja. Ook in de studio Sjaak van der Velde. U werkt voor het uh, Instituut voor Sociale Geschiedenis. Maar u bent ook directeur van het Wetenschappelijk Bureau van de SP. Goedenavond. Ah, ik baas het maar niet horen. ik ben helemaal geen directeur. Oh. Maar goed, dat doet er niet toe. Ik <laughs> weet het wel. Ja, um, ja uh, het gevecht is al langer gaande. Maar we gaan toe naar een climax. Waarom is er zo'n ongelofelijke verdeeldheid? Ja, ik denk dat het belangrijkste is dat de. Uh, binnen de bonden toch heel veel onvrede is. Eh, zeker onder de gewone leden en onder de kaderleden, moet je eigenlijk zeggen. Met sowieso de aantasting van het pensioenwezen. En men voelt er toch een beetje van, ja... Bismarck heeft uitgezegd 65, hè, ruim 100 jaar geleden. Er is eigenlijk geen enkele reden eh, is keuze maken. Er is geen enkele economische reden om de pensioenleeftijd naar eh, 66, 67. Er wordt zelfs al gepraat over 70. Nou... Dat, dat ziet men niet. En dan, daarom is daar een verzet tegen. Binnen bondgenoten is die het grootste. En dat heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat bondgenoten ook vooral mensen organiseert, voor een groot deel althans, ja, die zwaar werk doen. En mensen die zwaar werk doen, hebben iets van ja, dan ben je 65, dan moet je doorwerken tot 67. Ja, tot mijn 67. Tot en vanaf de 75 ze zegt men, dan is het eigenlijk een beetje over. Je, je leeft nog wel, maar je kan niet alles meer doen. Hè. Dus, uh, ja, kwaliteit dat, van leven ja, neemt precies. zien er ook af. Erg af dan. Um, het sentiment begrijpen we allemaal, denk ik wel. Uh, u zegt, er is geen enkel argument. Ik wil niet te veel op de inhoudelijke punten ingaan. Maar dat vergrijzing, et cetera, dat zijn argumenten... die anderen wel zouden kunnen inbrengen. Maar is het niet zo dat mevrouw Jongirius... gewoon een vrij realistisch standpunt inneemt... en kijkt wat er mogelijk is nu... Ja, nou en ja, daar iets uit probeert ze te halen? Hij zei een draai gemaakt op een gegeven moment. He. In het begin zei ze van... Uh, Onder mij nooit 67, hè. dat zei ze twee uh -huh. jaar geleden. Daar is ze van afgestapt op een gegeven moment, door dit akkoord te sluiten. Ja, zij is, je kan zeggen, realistisch. Maar je kan ook zeggen, ze heeft uh, zich ja, een oor aan laten naaien. Hè. Ze is meegegaan met... Kijk, de PVV zei ook, dat doen we nooit 67. Nou, ze zaten nog een dag officieel niet in de uh -huh. regering, maar het uh, kabinet was er. En toen liet Wilders dat vallen. Nou, in feite doet Jongerius dat ook een beetje. En dat... Ja, dat heeft toch veel verzet uh, opgeroepen binnen de grote bonden. Ja. Ja, de kleintjes denken er anders over, maar het zijn ook echt kleintjes. Nou ja, eh, vergeet de, niet die drie De bij meerderheid elkaar. is 52 procent, die drie ja, bij elkaar. Ja, dat gaat de stemmen, maar de, het aantal leden gaat het al bijna om 70 procent van die drie bonden. Ja, maar er is niet veel gestemd tijdens het referendum. Nee, ja, dat is waar, dat is, maar dat is meestal zo. En dat vind ik niet echt een argument. Ik bedoel, als het anders was gevallen, dan wordt dat argument ook niet genoemd. En nu wordt het vaak genoemd van, ja hoor eens even, ze stemmen tegen, maar het is maar een kleine meerderheid. Ja, zo werkt het systeem en dan moet je het dan ook nu bij neerleggen, ook als het uh, voor mevrouw Jongeris een beetje verkeerd uitpakt. Ja, we hoorden net uh, Peter van der Meerschout, verslaggever, uh, vertellen dat ja. het heel moeilijk is na de harde woorden die zijn gevallen om eigenlijk toch nog tot elkaar te komen. Het is ja. bijna alsof het niet eens meer om de issue gaat, maar dat gevecht. Het, het is duidelijk een interne machtstrijd aan het worden en, en je kunt zeggen: Jongeris heeft een draai gemaakt. Ja, als je dan kijkt, van wat, wat is er beschikbaar nu om pensioenen te kunnen betalen? Wat kan de maximale premies worden opgebracht? Ik ben me met mijn tafel groot eens, het gaat om keuzes. Maar de keuze nu maken om uh, onbeperkt te blijven indexeren... terwijl de levensverwachting stijgt, de rente extreem laag is... aandelenmarkten het slecht doen. Ja, het kan wel, maar dan, uh, heel veel bedrijven betalen nu al 20, 25 procent... Uh, pensioenpremie over de loonsom... Ja, dat kan er 30, kan een 35 procent. Mm. Maar de vraag is of bedrijven dat kunnen betalen, willen betalen. En uiteindelijk de grote bedrijven hun biezen zullen pakken in Nederland... omdat we gewoon te duur worden. Dus eh, het is je ook realiseren dat wij in een internationale omgeving werken... waarin Nederland gewoon mee moet concurreren met de buitenwereld. En dat pensioenen inderdaad, het is het een of het ander. Als je zegt, ik wil dat pensioen wel hebben, <hijen> kan... Maar er zullen andere arbeidsvoorwaarden beknippeld moeten worden. Mm -hmm. Want anders ja, ligt de rekening bij de werkgevers of bij de overheid. En die heeft er ook geen zin in. En het belangrijkste argument om dit stelsel te veranderen... is toch de sterk stijgende levensverwachting. Ja. Bismarck, uh, ik bedoel, dan kon je nog twee jaar leven van je pensioen. En daarna... ja, maar dat is niet waar, dat wij u ook wel. De, de levensverwachting is vooral gestegen door dat jonge mensen niet meer doodgaan. Ook, oude mensen, kinderen. ook nee, oude, mensen... oude mensen leven, ook ook oude mensen leven nee, aanmerkelijk ik, langer. Maar, waar maar ik er is wil... een verschil. Dat, dat is echt een fabeltje dat, dat de levensverwachting zo is gestegen. dat. Nee. Uh... Nee, nee, nee, ik wil niet nee, nee, bij okay, dit nee, punt nee, blijven nee. hangen... want dan zitten we hier zeker nog langer ja, dan, hoor, dan, ik dan ik, de anderen. Ja. Ja. Waar ik naartoe wil is omdat het toch ja, in, in een crisissfeer gebeurt... vanavond dat overleg. Ja. Wat is uiteindelijk erger? Geen pensioenakkoord of um, een schisma in de vakbeweging? Nou, ik denk dat iedereen binnen de FNV dat laatste het ergste zal vinden. Dus dat zal niet gebeuren, denk ik, is mijn verwachting. Kijk, er zijn wel vaker in het verleden natuurlijk grote conflicten geweest... tussen bonden, tussen personen. Ooit en... zo groot als nu? Nou, dit is wel extreem, maar goed dan nog. Hè, bedoel, er zijn wel grote conflicten geweest. En uh, men probeert er altijd uit te komen... omdat men het belang van de organisatie natuurlijk heel groot vindt. En men vertegenwoordigt uh, voor de wet in ieder geval... de werknemers in Nederland, hè, samen met uh, CNV en uh, MAP... En dat is een groot goed. En om nou, er wordt natuurlijk vaak gepraat. Het is ook een beetje een, een persoonlijke kwestie tussen uh, Jongerius en van de Koppelak mm -hmm. en dat soort zaken. Speelt ongetwijfeld allemaal een rol, dat soort dingen. Maar ik ben ervan overtuigd dat ze allemaal het doel van die organisatie moet blijven bestaan, ook voorop stellen. En daarom, er komt een akkoord binnen de FNV. Hoe het eruit ziet, daar kan je niks over zeggen. Nu dat, uh, maar een afsplitsing sluit uiteraard. u uit? Dat gebeurt niet. Ja, uitsluitend. Nee, ik denk niet dat dat verwacht. Dat, dat verwacht ik niet dat dat gebeurt. Dat kan me haast niet voorstellen dat iemand het zover laat komen dat de mm -hmm. FNV splitst. Vakbonden zijn nog heel veel van de machtsbasis kwijt. Steeds mene, minder mensen zijn georganiseerd. Als de vakbond nu een, een nu split zou staan... zou het vooral ook heel slecht zijn voor de mensen die nu in een pensioenregeling zitten. Ja. Want dan vervalt de werkgevers helemaal de noodzaak... om de werknemers, vertegenwoordigde vakbonden... Vertegenwoordigd door de vakbonden als gesprekspartner aanvaarden. Het zou een bom zijn onder het uh, poldermodel. Ja, dat wilde ik eigenlijk ja. net vragen, want dat heeft vergaande ja. implicaties. Maar dat zegt ook, en, en dat zou mijn tafelgenoten het leuk vinden. De vakbonden voeren voer op de arbeidsmarkt een achterhoede gevecht. Steeds minder mensen zijn georganiseerd. Uh, de legitimatie van de vakbonden als vertegenwoordiger van de werknemer vervalt. Want je hebt tegenwoordig veel meer. Je hebt jonge werknemers, je hebt oude werknemers met verschillende pensioenbelangen, mannen, vrouwen, hoog en laag opgeleiden. En, en het conflict wat je nu ziet, springt zich ook toe... inderdaad op de mensen die dachten, we hebben nu onze rechten opgebouwd... en wij kunnen inderdaad op 60, hè, want dat was toch de verwachting die men had... kunnen we van onze welverdiende rust gaan genieten. Ik hoor nog de Kant zeggen, de rekening wordt gelegd... bij mensen die 40 jaar betaald hebben. Zo kun je het opvatten, je kunt ook zeggen, uh, we hebben 40 jaar betaald... Maar we hebben te weinig betaald, of de rent is gedaald... waardoor ons beleggingen te weinig opleveren. En iemand moet die rekening betalen. Dat is een maatschappelijk probleem. Ja, nou, ik ben het niet allemaal met uh, alles wat mijn tafelgenoot <laughs> zegt. Eens, hey, dat <zo> is logisch, <laughs> he, daarvoor zitten we daarvoor zit hier. Hier ook ja. Maar uh, de legitimiteit van de vakbeweging staat wel onder druk. Want het wordt al jaren natuurlijk gezegd. Hè. Uh, Wilders is er een, uh, een voorbeeld van, ik noem hem nog maar een keer. Die begon toen hij nog in de VVD zat te geloven. En er zijn er wel meer die dat gezegd hebben. Die organisatiegraad is gedaald, maar lang niet zoveel als men zegt. Dan gaan ze namelijk iedereen meetellen. Die student die drie uur achter de kassa werkt, wordt ook meegeteld. En dan om de berekening van de organisatiegraad rond te krijgen. Verschillen tussen jongen en oude, Zwart en blank. Man en vrouw had je vroeger ook. Dat is allemaal niet anders dan vroeger. Alleen, met die pensioenen dat is anders. Maar dan wordt er steeds nu, dat doet mijn tafelgenoot ook. Wij steeds op die crisis... Maar die crisis gaat ook weer een keer over. En wat dan? Ik bedoel, uh, de eerste plannen voor, voor die uh, pensioenaanpassing... die stammen van de, van de uh, Europese ronde tafel van de industriëlen uit 1990. Toen was er helemaal nog geen crisis. En toen zei men al, we moeten langer gaan werken. Mensen moeten niet alleen uh, tot hun zeventigste, dat is het einddoel... Hè, dat we tot hun zeventigste werken allemaal... maar we moeten ook weer uh, oude lullendagen moeten eraf. We moeten uh, uh, eigenlijk weer terug naar de 40-urige werkweek... Terwijl men in de jaren 70 en 80 zei, we gaan naar de 35. En dat is in sommige landen ook gebeurd. He, dus daar spelen meer dingen een rol dan alleen die crisis die nu steeds wordt aangehaald. Ja, de rente zakt, de rente gaat ook alweer omhoog. He, dus ja, dat is een laag. beetje te makkelijk. Nu staat hij laag ja. en over twee jaar staat hij hoog en dan is het hele verhaal je, als anders. Als je nu een dekst hebt van 90%, dan betaal je pensioenen op de POF en die rekening ligt bij de jongeren. Nee, die ligt niet alleen bij de jongeren, die ligt namelijk bij iedereen. Er wordt steeds, er wordt een soort tweekamp gemaakt. Het begint een soort FNV-avond te worden ja, waar ja, leuk, we he, niet leuk, uit he? gaan komen. En daar heb ik nee. ook helemaal niet de tijd voor. Nee. Uh, we gaan het meemaken of ze er nog uitkomen vandaag voor het einde van het oog. En anders misschien wel morgenochtend. Zaak van der Velden, hartelijk dank. Jaap Koelewijn, u blijft nog even ik zitten voor zitten. het volgende onderwerp. Hey, ik ga nog even doorpraten. <laughs> Dat begrijp door. ik Applaus. Hey. Por mais que eu queira ou não queira Salta-me a voz para a cantiga Por mais que eu faça ou não faça Quem manda ela por mais que eu diga Por mais que eu sofra ou não sofra Ela é quem diz por onde vou Por mais que eu peça ou não peça Não tenho mão na voz que sou Mesmo que eu diga que não quero Ser escrava dela e deste fado Mesmo que fuja em desespero Ela aparece em qualquer lado Mesmo que vista algum disfarce Ela descobre-me a seguir Mesmo que eu chare ou não chare A voz que eu sou desatar a Rir por mais que eu quisesse ter Só um minuto de descanso Por muito que eu lhe prometesse Voltar a ela e ao seu canto Por muito que eu fizesse juras Esta voz que não me deixa Perguntou sempre Deslocada, eu já te dei ração de queixa. Por muito que eu apague a chama, ela renasce, ainda maior. Por muito que eu me afaste dela, fica mais perto e até melhor. Mesmo que eu diga que não quero ser escrava dela e deste fado, mesmo que fuja em desespero, ela aparece em qualquer lado. Por mais que eu o quisesse ter só um minuto de descanso, por muito que eu lhe prometesse. Ao seu canto, por muito que eu fizesse juras, esta voz que não me deixa, perguntou sempre te loucada, eu já te dei razão de queixa. Por mais que eu sofra ou não sofra, ela é quem diz por onde vou. Por mais que eu peça ou não peça, não tenho mão na voz que sou. Por mais que eu queira entender, a voz que tenho é tão teimosa. Por mais que eu lhe tire a letra. Marisa met Fado Tordo. Voordat we verder gaan praten over financiële economische zaken... gaan we even naar de US Open. Marcella Mesker, hoe staat het ervoor? Nou, nog steeds 6-2 voor Djokovic. Maar nu 2-0 voor Nadal. Maar hij heeft het heel moeilijk op eigen service. Kijken naar het vierde breakpoint voor Djokovic. En dus krijgen we een beetje een déjà vu van de eerste set. Want ook daar stond Nadal 2-0 voor, verloor toen zes games op rij. Het staat dus 6-2 Djokovic en 2-0 voor Nadal. Dankjewel Marcella. En we praten door met onze huiseconoom Jaap Koelewijn. De beurzen eindigden vandaag flink lager. Er wordt ja. steeds meer openlijk over een faillissement van Griekenland gesproken... en de macro-economische verkenning lekt uit. En op basis van deze cijfers bepaalt het kabinet zijn beleid. We gaan minder groeien en krijgen minder koopkracht. Was u verrast door de cijfers? Nee, het viel me echt nog wel een beetje mee. Ah. Nou, dan loopt die macro-economische macro verkenning wel eens een beetje achter de feiten aan. Want is het is ook allemaal weer een paar weken oud... Uh, het kan zijn, ik sluit niet uit... dat richting Prinsjesdag er af en toe nog wel eens wat aangepast gaat worden. En dan naar beneden ben ik bang. Mm -hmm. um, voor iedereen die het niet precies heeft kunnen volgen vandaag... wat staat er uh, over die nou, uitgelekte cijfers? Er staat dat er een groeivertraging komt. We gaan niet 1,75% groeien in 2012, maar 1%. De grootste kort wordt 1,8%. werkloosheid, gaat naar 4,25%. Dat klinkt dramatisch. Voor een aantal mensen is het ook wel dramatisch... Maar um, laten we vooral in beeld houden... dat Nederland een van de meest welvarende landen... Uh, samen met Duitsland van Europa is. En dat met name de werkloosheid bij ons... een zegen is vergeleken met landen als Spanje, Italië en Frankrijk... waar de jeugdwerkloosheid 20, 25 procent is. Het is toch prettig om een optimist in de studio te hebben. Nou, ik, probeer, ik probeer zaken wat in, in beeld te brengen. Uh, of in perspectief. In perspectief uh... te brengen. Nederland is... Als je kijkt naar wat, wat voor stormen er afgelopen jaren over de wereld zijn gegaan. Onze banken staan er nog, het uh, is beheersbaar, uh, werkloosheid Valt is redelijk. Ja. Dus wij leven in een van de meest welvarende en gezonde landen ter wereld. Ja, uh, We hebben hier vorige week over gesproken over de nut of noodzaak van bezuinigen. Um, moet er bezuinigd worden met deze nieuwe cijfers in het achterhoofd? Uh, het is de Pavlov-reactie Nederland dat als de groei tegenvalt... dat er geroepen wordt, wij moeten bezuinigen... En ik zie uh, onze minister van Financiën al als een soort kinkong over de binnenhoofd lopen van uh, wij moeten bezuinigen. Het is nu niet verstandig om te bezuinigen. Uh, je gaat uh, eigenlijk aan de verkeerde kant van de zeilboot hangen. Hij gaat nog diep in het water liggen. We kunnen die staatsschuld tegen hele lage rentekosten financieren. Uh, hij is nog steeds beneden de norm die het uh, stabiliteitspact uh, stelt. Namelijk 3% we komen uit op 1,8%. Nou ja, er zal 2,5 worden, daarvan vergaat de wereld niet. Nu bezuinigen betekent dat je in feite de crisis die er is gaat verergeren. Ja, dat is niet verstandig. Vorige week hadden we het erover dat de IMF-chef Christine Lagarde... had gezegd, in een vrij oorspronkelijk geluid wat u betreft... Ja. want dat was verder niet gehoord in Europa... niet zo radicaal bezuinigen. Heeft dat nog uh, navolging gekregen? Heeft u anderen dat horen zeggen of bent u de enige? Nee hoor, uh, uit mijn collega Bas Jacobs van de uh, Universiteit van Rotterdam... was vanmiddag bij BNR. Die zei ook, van ga nou niet je opwinden over die hele korte termijn. Uh, dan ga ik terug naar het vorige gesprek. Uh, wij moeten in Nederland een aantal dingen structureel doen. Dat zijn pensioenleeftijd, woningmarkt, arbeidsmarkt, onderwijs. Daar moet geld en energie in gaan zitten. En ik heb liever dat het begrotingstekort tekort rond 2% blijft. En dat wij wel investeren in het opleiden van mensen, zorg en andere zaken. Dan dat je om een of ander cijfer, wat bijna een soort cultstatus krijgt, te gaan realiseren. En dan zijn er natuurlijk nog de problemen in Europa. Vorige week kwam Mark Rutte met het idee van een nieuwe en machtige eurocommissaris... die de begrotingen van de eurolanden streng gaat controleren. De andere eurolanden hebben tot nu toe voorzichtig gereageerd. Eerder op de avond sprak ik met de Nederlandse eurocommissaris Nelly Kroes... over hoe dit voorstel in Brussel bij de Europese Commissie valt. Mevrouw Kroes, goedenavond. Goedenavond. Steekt Rutte zijn nek uit met dit voorstel? Ja, maar in positieve zin. Hij heeft wel lef door dit voor te stellen nu. In ieder geval, uh, door, door dit voorstel komt hij weer aan de bal, om het maar in voetbaltermen te zeggen. <laughs> en uh, is het niet zo dat alleen Duitsland en Frankrijk uh, de toon zetten? Eén uh, ding is duidelijk, wat Mark Rutte uh, wil, is. Als er spelregels zijn, dan dient er toezicht te zijn. En als je je niet houdt aan de spelregels, dan dient daar een straf op te zijn. Hoe wordt er uh, in de Europese Commissie verder over gedacht, over dit plan van Rutte? Uh, het is niet uh, specifiek aan de orde geweest. Maar informeel, ik bedoel, uiteraard komt u andere eurocommissaris voortdurend tegen. Wordt er dan ja. ook naar u gekeken en gezegd, goed idee waar Rutte mee komt, waar Nederland mee komt? Um, uh, dat wordt uiteraard um, afhankelijk gesteld van wat is uiteindelijk de vorm waarin het gegoten wordt. Um, maar in eerste aanzet dat er zo'n krachtige boodschap komt dat er heel duidelijk iemand is die in ieder geval regels wil met sancties die daarbij horen. Heeft u het idee dat mensen daar ontvankelijk voor zijn binnen de commissie? Uh, daar is in ieder geval uh, de, de wil om uh, diverse scenario's te bespreken. En daar is dit een serieuze van. Het gevoel dat veel uh, burgers hebben bij rijke noordelingen moeten betalen... voor de fouten van zuidelijke landen die hun zaakjes niet op orde hebben. Een soort Noord-Zuid tegenstelling. Proeft u dat ook binnen de commissie? Het is verbazingwekkend hoe uh, loyaal... Iedereen, eh, en dus ook eh, commissarissen die uit de zuidelijke landen afkomstig zijn, lig, eh, in deze eh, omstandigheid eh, mengen in eh, de discussies die in de commissie gehouden worden. En daar blijkt overduidelijk uit dat ook zij, net zoals de anderen, eh, zeer eh, bewogen zijn dat er een oplossing moet komen en dat eh, eh, daarin met uh, elkaar er alleen uit kunnen komen. Dit wordt een hele belangrijke week voor Griekenland. Steeds meer wordt er ja. openlijk gesproken over een eurozone zonder Griekenland. Is dat een reëel uh, scenario wat u betreft? Ik vind dat we een buitengewoon grote verantwoordelijkheid hebben... Uh, om uh, oplossingen te vinden. En, uh, ik ben niet zover dat uh, je over dit soort doemscenario's nu uitspraken moet doen. Dus ik ben geheel met u eens dat het heel erg kucht tegen 12 uur is. Maar het is wel onze verantwoordelijkheid, en kan het zijn... Eh, met elkaar om, zolang er nog hoop is, daarin ook eh, ons in te zetten. Waar ik eigenlijk naartoe wil is, er is een enorme kloof... tussen wat, denk ik, de gemiddelde Europeaan denkt... over steun aan Griekenland bijvoorbeeld... en wat mensen die daarover gaan, denken. Um, ik ben het niet helemaal met u eens, anders dan wanneer we op emotie uh, duiden. En uh, ik loop al wat langer in de politiek rond, dus ik weet dat emotie ook een feit is. Mm -hmm. um, de, de, de kant van de burger, en um, ik kan me dat zo goed voorstellen, um, daar is de emotie hoe langer, hoe meer aan de orde. Omdat wij zelf ook merken dat we de buikriem aan moeten halen in eigen land. En dat is me bijna elk land op het ogenblik aan de orde. En als je dan ook nog een stuk van de rekening van een ander krijgt, ja, dan is het uh, niet erg verwonderlijk dat de emotie groeit. En ook uh, daarin uh, de ergernis. En langzamerhand zijn de feiten waar het echt om gaat natuurlijk ook niet meer helemaal uh, duidelijk voor een ieder. En vind ik dat wij nog beter moeten communiceren, ook als commissie, wat er echt aan de orde is en over wat voor orde van grootte we spreken. Nou, mevrouw Kroes, hartelijk dank. Tot u dienst. Ja, Jaap wijn. Mevrouw Kroes heeft nog hoop voor Griekenland. Deelt u die hoop? Ja, mevrouw Kroes wil het woord herstructureren, afwaarderen niet gebruiken. Dat kan ze ook niet. Die rol heeft zij ook niet en die functie heeft ze ook niet. Ze gebruikt wel heel veel woorden om te zeggen dat stijgt niet weet. En maakt ook wel zin zinnen daarbij. <lacht> Maar wie weet het nog wel? Ja, dat is het grote probleem. De, het, het proefballonnetje van Mark Rutte, een Europese commissaris... wat ontzettend duidelijk is in dit hele schouwspel, hele drama... is dat wij met de euro een monster hebben geschapen... wat eigenlijk ook op Europees niveau bestuurd moet worden. En wat we de fouten hebben gemaakt en dat wisten we toen we eraan begonnen... er waren zoveel lidstaten en iedereen had zijn eigen begroting... en er was een soort halfbakken afspraak om... Dat ieder zich aan die begrotingsnormen zou houden. Notabene, voor het eerst opgeblazen door Duitsland en Frankrijk. Nou, Mark Rutte die krijgt nu, mag nu een voorzetje doen van de Eurocommissaris als er het opmaat van we zullen toch naar een Europees sturingsmechanisme moeten. Dat zegt mevrouw Kroes niet. En die zegt niet wij moeten dit als Europa gemeenschappelijk aanpakken. Landen leveren een stuk van je autonomie in, want dan is de beren echt. Ze wacht het nog zeggen. even af, Ze wacht het nog even af. Maar eigenlijk zegt ze ja. We zien Griekenland worstelen. Uh, we geven nog eens een aspirientje. Wat doodlenetjes. Maar, maar nog niet die noodzakelijke operatie die we nodig de hebben. De Jaap, ik ja, operatie wordt uitgevoerd. Ik moet het helaas. Volgende week praten we hierover door. Ja, Koelewijn, hartelijk dank. Is goed. Down deep, down below. say, coming round your way, listen up, hear the call, see the writing on the wall, Grab your hands, hold your head, close your eyes when you see red. vertellen welk nummer dit is, maar ik weet het eigenlijk niet precies. Ik zit naar mijn lijst te kijken. Ik denk Superior van Tim Christensen. Nee, nee, dat is niet juist. Het is Piers Faccini met All the Love in All the World. Gelukkig, toch nog goed gekomen. Um, we gaan luisteren naar zeezeiler Henk de Velde... die het vier jaar geleden glashelder verwoordde bij Paul en Witteman. Ik kom nooit terug, heb ik gezegd. Nooit is een groot woord. Ik vertrek om niet terug te komen. En vlak daarna vertrok Henk de Velde om te beginnen aan zijn never ending voyage. Om eindeloos rond de wereld te zeilen. Goedenavond, Henk de Velde. Ik ben hier. Ja, ja <laughs> ik wou net zeggen, het contrast tussen die zeer overtuigde woorden. en de, uw fysieke aanwezigheid hier in de studio. Dan is er toch iets niet helemaal goed gegaan, denk ik? Of juist wel. Of juist ik bedoel, wel. dat ligt me hoe we het beschouwt. Het is uh, uh, voor mij ook heel anders gelopen dan ik had gedacht. Ik had echt uh, het gevoel, uh, mijn taak in Nederland is voorbij. Uh, en ik ga zeezwerver worden. Dat en die, kan zijn ik... er, die zijn er in de wereld. Zeezwervers die met niks of met weinig. daar een beetje van eiland naar eiland trekken. Ja. Ik kan uh, de wens of de emotie goed begrijpen om te gaan. maar daar meteen ook een tijdslimiet? Of juist niet? Nee, ja, goed. Ik ben, ik, ik ben 62. Ik bedoel, uh, dan mag je toch tijdslimieten stellen. Dan heb je nog maar 20 jaar. <laughs> en, uh, nog dan... maar. Dan heb je nog lang, een ja, lang, lijkt lang Maar uh, ik ben, dit is mijn zesde wereldreis. Waar ik dus onder de reis ook achter kwam. Dat zijn een paar alle facetten. Dat uh, ik nog helemaal niet toe ben om pensionado te spelen. Want die kwam ik tegen. Mensen die tussen de 40 en de 60 weggaan. Zeezwerver worden. Of met geld of zonder geld. En die zijn pensionado. Die vertrekken van een eilandje naar het ander. Nou, dat zijn gewoon vakantiegangers met, uh, met een boot. Terwijl ik ben zeeman. Ik heb 30 jaar gevaar. Ik ben zes keer rond de wereld geweest. Ben ik ben rond Horn geweest, waar ik een beetje trots op ben. Ja, en dat kwam ik pas onder de reizen ook achter. Dat het helemaal wegblijven toch misschien nog niks voor mij is. Ik moest een doel stellen. Maar wat was de belangrijkste reden dat u nee, terug Nee, dat was een gekomen. heel andere reden. Vlak voor vertrek, en dat heeft mij achtervolgd... was er een programma in Nederland, ook op de televisie, Vaders en Zonen... Mm -hmm. En daarin zag ik voor het eerst de grote emotie in de stem en de ogen van mijn zoon. Die geen kind meer was. Toen was hij 26, nu is hij 30. Mm -hmm. He, ze geen kind meer was. Die dus uh, gewoon zei, ja, maar het is mijn vader. En als hij daar ligt weg te rotten op het strand, dan haal ik hem op. Ik heb het fragment gezien. Nou ja, en, uh, nou, uw zoon was... en dat heeft mij achtervolgd. achtervolgd. Ja. En dat is mijn worsteling, moeilijk woord, worsteling geweest van... Wat ga ik doen? Is het nu wel eerlijk dat ik wegga? Maar daar heeft toch nog vier jaar tussen gezeten. Ik heb het fragment gezien. Uw zoon is duidelijk geëmotioneerd. Ik vond het hartverscheurend om te zien. U bent toen toch vertrokken. En u bent vier jaar weggebleven. Ja, goed. Ik moet even bijzeggen. Kijk, je gaat niet in. Uh, je, je kunt in vier maanden de wereld rond. Hè? Dus non-stop. Zonder te stoppen. Uh, uh, het eerste jaar breekt mijn mast in Argentinië. Uh, dan lig je in Argentinië. Uh, ik moest dat voor mezelf ook totaal verwerken. En vier jaar lijkt veel, maar ik ben één keer daarvan in Nederland geweest... Hè? anderhalf jaar geleden, mm -hmm. om wat geld te verdienen. En toen heb ik met Stefan gesproken... en toen is de beslissing voor mij helemaal gevallen. Maar daarvoor was ik het al niet meer eens met mezelf. Maar om dan de rechtstreekste koers naar Nederland te nemen... dat is niet allemaal niet zo heel makkelijk natuurlijk, moet ik er ook bij zeggen hoor. Het is niet maar zo uh, de Noordzee over en je bent er. Stefan is aan de telefoon en hij heeft uh, meegeluisterd. Hoe is het, Stefan, om je vader weer terug te hebben thuis? Uh, ja, dat is uh, altijd heel fijn uh, als hij veilig thuis komt. En uh, vooral als hij ook weer in Nederland terugkomt. Want ik heb jou gezien, dat zei ik net tegen je vader, ik heb jou gezien uh, toen hij vertrok. En ik vond het uh, ontroerend hoe uh, geraakt je was dat hij uh, vertrok. Heb je het hem kwalijk genomen dat hij is gegaan? Uh, nee, eigenlijk nooit. Uh, dat programma heb ik ook eigenlijk eerlijk gezegd van gezegd. Nou, ik zal het één keer eerlijk vertellen hoe ik erover denk. Uh, omdat het natuurlijk heel vaak gevraagd wordt door uh, verschillende mensen. En uh, toen ik ook uh, vertrok, uh, heb ik hem ook nooit kwalijk genomen. Ook eigenlijk nooit dat hij zei. Het programma is ook opgenomen. We uh, wisten niet van elkaar wat we zouden zeggen. Mm -hmm. En eigenlijk schrok ik niet van, want ik wist het eigenlijk wel. En als je vader nu terug is, kun je dan weer de draad oppakken... alsof hij niet weg is geweest, of is er dan toch iets veranderd? Uh, nee, het is voor mij absoluut de dag van gisteren die vertrok. Dat, uh, er is niks veranderd. Nou, Henk, dat moet toch heerlijk zijn om ja, dit te dat horen? Ja, dat is heerlijk. Maar kijk, ik was al de uh, de, weg, uh, de vader die altijd weg was. Ik we leefden allebei een ander leven. Hij mm -hmm. heeft andere vrienden, hij heeft andere kennis en ik doe het ook. Ik ben de oudwetse zeeman. Maar dat het dat de dag van gisteren is, daar ben ik heel... Ik ga lachend straks weer terug naar mijn boot, want dat is heerlijk om te horen. Ik, uh, als ik lees over wat u allemaal heeft gedaan en waar u bent geweest... Ik, um, ik wil daar geen oordeel over vellen, maar ik kan me moeilijk voorstellen... dat u kunt blijven wonen in Nederland op één plek... Ik ga ook niet in een huis wonen, in een straatje. En ik zal ook niet zeggen dat ik geen reizen meer ga doen. Maar ik ben, daar heb ik ook dus weer om. Ik vaar op fysieke boten, We alles aan touwtjes trekken. Nu ook het Atlantische Oceaan over. En dan heb ik gemerkt, ik ben toch geen veertig meer. Ik moet als, op mijn reizen wat rustiger aan doen. En Roland Naar, een paar maanden geleden, ik was in Californië. Was zijn laatste berg en is niet teruggekomen. De bergbeklimmer, ja. Juist, hij was zes jaar jonger dan ik was. En ik heb hem vroeger wel eens ontmoet. En dat heeft mij ook getroffen. En nu kan ik makkelijk zeggen... oh, ik ga nog een keer rond Kaap horen. Ik ga nog een keer dit doen. Ga maar waar nog keer gaat u doen. van leven in Nederland? Oh, nou, waar ik altijd van geleefd heb. Ik heb vanaf mijn 28e voor mezelf gezorgd. Ik krijg... Straks, er komt weer een nieuw boek uit. Ik zet boeken. Ik ga weer lezingen geven. En ik heb heel weinig nodig. Ik, ik leef een eenvoudig leven. Mijn ouders, altijd als ze weer terug waren in Nederland... dan zeiden ze ze hoefden maar even in de Albert Heijn te stappen... en dan waren ze thuis. Is er iets waarvan u... De geur bedoel ik van de Albertijn. Heeft u iets dat u terugkwam en dacht: ik ben er weer? Broodje bal met mosterd. <laughs> heerlijk, heerlijk. Ja, heerlijk. Ik, ik heb nog één citaat van u klaarstaan van uh, toen u vertrok. Dat ging over wel of niet thuis in Nederland. Ik voel me hier. Het is dus niet alleen Nederland, westerse wereld. Ik ben ook Westersse mens. Ik voel me hier niet thuis. Ik begrijp alle dingen die u mij net vertelde. Dingen hebben u op een ander spoor gezet. U bent niet meer de jongste. Maar dit zo zeggen, ik voel me hier niet thuis. Hoe? Ik voelde mij ook niet thuis in een fantastisch ander Westers land... zoals in Australië. Maar ik zeg ik dacht dat ik me misschien thuis zou gaan voelen op... Ik ben op paar geweest of op Polynesisch eiland. Maar daar was ik ook de buitenstaander. Ik ben toch... Ik zou niet zeggen anders dan een ander. Ik kan heel goed alleen zijn. Ik trek naar gebieden waar een ander niet naartoe gaat. Maar misschien... hoef Ik hoef geen thuis meer te hebben. Mijn thuis is momenteel... Wat is huis of thuis? Daar waar, waar je hart ligt. En vroeger volgde ik mijn droom. En nu heb ik voor het eerst in mijn leven mijn hart gevolgd. En dat is thuiskomen. Henk de Velde, hartelijk dank dat u hier wilde zijn. Dankjewel. We gaan naar Peter van der Meerschout. Die bij, FNV, bij het koortsachtig FNV-overleg staat. Al de hele dag waarschijnlijk Peter, wat weet je? Dat er net een hele grote schaal met bitter garnituur naar boven is gegaan. Heerlijk. En dat het helemaal geen goed teken is. Nee, dat het betekent namelijk nou, dat het nog wel even gaat duren. Vo Jawel, en, maar volgens mij word je ook een beetje, een beetje moe als je zoveel van die vette spullen eet. Dus ik vind het helemaal niet slim dat ze dat gedaan hebben. Um, maar er wordt inderdaad nog altijd druk onderhandeld. Um, er is natuurlijk ook een stok achter de deur, Eva. Want wat um, uh, het dreigt is het wetsvoorstel van minister Kamp van Sociale Zaken. En dat is eigenlijk een veel kariger pensioen. Um, uh, voor, ...voorstel, dan datgene wat de sociale partners in juni van dit jaar... ...werkgevers, werknemersorganisaties vergeet vooral de CNV en MAP niet... ...en het kabinet hebben bereikt. En het Daarom snap ik dit ook allemaal niet. ...maar die 19 bondsvoorzitters... Um, ja, ik, meisje, waar gaat het om? Het gaat om ingenomen posities en um, keihard roepen dat je ergens tegen bent... ...en dan nu eigenlijk ook niet meer terug kunnen. En wel gewoon staan voor je zaak... En zorgen dat je er iets beter uit kunt slepen dan uh, wat nu voor ligt. En dan hebben we het alleen maar over FNV-bondgenoten, over die bond. Nou, dus er is maar één ding zeker. En dat is dat morgen om vijf uur de minister van Sociale Zaken gaat reageren op wat hier vandaag wordt besloten. Ik hoorde net, dat een... Weten we zeker. Ik hoorde net een deur, niet. Peter. Of is dat niet de deur? Ja, de... Weet je wat het was? Dat was die lege schaal. <lacht> Ze hebben die schaal gewoon werkelijk in één keer leeg <lacht> Schitterend Peter, hartelijk dank. En van Peter gaan we naar Marcella, naar de US Open. Hoe staat het ervoor? Ja, inmiddels uh, 6-2 en 4-2 voor Novak Djokovic. Hij uh, doet weer hetzelfde kunstje als in de eerste set. Stond 2-0 achter, maakt nu vier games op rij. Eén heel belangrijk feit, die derde game... Cruciaal. Een game van 18 minuten en 8 juices. En uiteindelijk ging Nadal door de knieën. Dat kostte hem zijn service uh, en dat kostte hem zijn servicevoorsprong. En nu lijkt Djokovic uh, de set en misschien ook wel de hele partij weer in handen te hebben. Dus 6-2 en 4-2 voor de nummer 1 van de wereld Novak Djokovic. Dankjewel, Marcella. En vannacht wordt u uiteraard op de hoogte gehouden... van al het tennisnieuws, al het FNV en bitterballennieuws. Dit was met het... Op Radio 1 uiteraard. Dit was met het Oog op Morgen van deze maandag 12 september. Morgen zit hier Clary Polak. Niet Mieke van der Wijk. Clary Polak zit hier morgen. En om kwart voor één, als ik het goed zeg... want dit zeg ik nu uit mijn hoofd... begint het Millennium Trilogie Hoorspel... Kwart voor één op Nederland 1. Hartelijk dank voor het luisteren. Heel graag tot morgen. Gute Nacht, Het wordt tijd voor mich te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette. En een laatste glas in steen. You've got mail. Ah, bewerigd. Nou, wie ben je? Heb jij tijd? Ah, was getekend het Natuurlijk heb ik tijd voor je, Lisbeth. Millennium. Mannen die vrouwen haten. Zometeen.